One Freddie van Tijn met het NOS-journaal. Het Britse parlement heeft niet ingestemd met het tijdpad... dat premier Johnson heeft voorgesteld voor de brexit. Het voorstel werd verworpen met 322 tegen en 308 voor. De brexit dreigt dus weer vertraging op te lopen. Het Lagerhuis heeft wel ingestemd met de wetgeving... voor de uitvoering van de deal die premier Johnson heeft gesloten met de EU. Maar eerder vandaag waarschuwde Johnson dat er nieuwe verkiezingen... zouden volgen bij een nee tegen zijn tijdpad. Als het parlement namelijk meer tijd nodig heeft... Komt het halen van de brexit-deadline op 31 oktober in gevaar. Turkije en Rusland gaan samen patrouilleren in het noordoosten van Syrië... bij de grens met Turkije, in een zone die tot 10 kilometer Syrië ingaat. De Koerdische strijders moeten zich terugtrekken tot 30 kilometer van de Turkse grens. Dat hebben de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin afgesproken. Jagers die al een jachtakte hebben hoeven voorlopig geen aanvullende digitale test te doen. De jagersvereniging zegt dat de politie dat heeft laten weten. De maatregel van de politie om jagers die al een vergunning hebben nogmaals te testen stuit op verzet. En de belangenvereniging is bezig met een kort geding daarover. De Amerikaanse president Trump heeft weer kritiek over zich afgeroepen. naar aanleiding van een tweet. Hij vergeleek de afzettingsprocedure. die de Democraten in het Huis van Afgevaardigden tegen hem in gang hebben gezet. met lynchen. En die term is in de VS beladen. omdat hij verwijst naar het ophangen. van Afro-Amerikanen vanaf het eind van de 19e eeuw. door menigtes witte burgers. Verschillende vooraanstaande Zwarte congresleden. noemen het ongepast dat Trump zichzelf met die Zwarte vergelijkt. Het weer.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 Dames, luisteraars. welkom bij Peaceful Radio Show 1356 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugene, hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. En het wordt geen regulier programma. We gaan in dit eerste uur officieel afscheid nemen van Erik Scott. Erik Scott was een, een van de New Age muziekartiesten van Peaceful Radio. En Erik Scott is op 11 oktober. ...en de gevolgen van kanker... ...op 71-jarige leeftijd overleden. Eric Scott had een zeer kleurrijke... ...en grote muziekcarrière. Eric Scott heeft wel 47 albums op zijn naam staan... ...of meegespeeld. De laatste drie zijn in mijn bezit. En Eric Scott heeft wel vier albums... ...met de popster Alice Cooper gemaakt. Hij was daar bassist en heeft toch wat uh, teksten geschreven, songwriter, uh, geproduceerd, gecomponeerd. En kortom, een, een veelzijdig man die ons helaas uh, is ontvallen. Als eerbetoon aan Erik Scott gaan we dit eerste uur alleen maar muziek van hem draaien. En in dit programma, de vaste luisteraars weten dat worden ook station ID's en promo's van artiesten gedraaid. En Erik heeft destijds voor Peaceful Radio... een vijf, viertal stuks opgenomen. En die gaan we ook gebruiken in dit programma. Dus, uh, nou, we gaan nog één keer... uitgebreid van Erik Scott zijn muziek genieten. En mocht je mee willen lezen... dan kan dat op de playlist van peacefulradio.info. Dan vind je... Uh, alle muziek die we straks gaan draaien. Uh, en ik heb er allemaal links bij gezocht. Van Erik zijn eigen website. Natuurlijk, daar begint het mee. Dan bij CD Baby, alle albums. En de nodige YouTube-films. Want hij heeft van zijn laatste albums ook de nodige filmpjes gemaakt. Oh, hele mooie trouwens. Um, reviews dus uh, van bepaalde albums. Zoals de album Spirits. Um, nou, daar hebben we er nog meer over. Nou, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Ga daar lekker voor zitten en geniet van de muziek van Eric Scott. listening to the melodies and sounds of peaceful radio. And our guide on this trip is him, who will guide us through new, fresh, sonic worlds,